Reputatiecoaching, podcast nummer 111. Hoe bouw je een alter ego of pseudoniem op? Die vraag kreeg ik eerder deze week van luisteraar Diana uit New York. Ik kan je vast vertellen dat dit onderwerp het grootste deel van deze podcast in beslag zal nemen. Ik denk wel meer dan 60%. Ik geef je namelijk acht stappen om online een alter ego of pseudoniem neer te zetten met een sterke exposure of zichtbaarheid en een perfecte vindbaarheid. De andere onderwerpen vandaag zijn de reputatiecoaching nieuwsflits van afgelopen vrijdag, waarin ik kort vertel over de overname van Inns.nl en seedmee.nl door TripAdvisor, de overname van Quickfire Networks door Facebook, de groei van het aantal videoreviews op Facebook en de groei van Yahoo ten koste van Google in de Verenigde Staten.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 Ik ben hard bezig met mijn alter ego tussen haakjes pseudoniem op te zetten en te promoten en luister ter lering en de vermaak naar je podcast. Mijn dank daarvoor. Ik heb nog een jaar aan podcasts in te halen en hoop ook tips tegen te komen voor artiesten en auteurs. Tot nu toe heb ik er in ieder geval al veel nuttige informatie uit kunnen halen, dus nogmaals dankjewel. Beste wensen voor 2015 en keep up the good work. Groeten, Diana Albrink, tussen haakjes pseudoniem. Leuk Diana dat je met die vraag komt. Dat onderdeel van reputatiemanagement en alter ego-building als alternatief voor imago-building is nog nooit als zodanig aan bod gekomen. Natuurlijk kun je met heel veel van mijn tips ook je voordeel doen als artiest of auteur, tenminste daar ik altijd zeg dat je jezelf tegenwoordig alleen kunt onderscheiden met unieke, interessante en relevante content. Daarna volgt promotie ervan via social media. Op basis van die promotie ontstaat er interactie op de social media, waardoor je een band opbouwt met je publiek en waarmee de zichtbaarheid van je alter ego vergroot. Laat ik eens ingaan op hoe je een alter ego kunt opbouwen met een grote mate van autoriteit, zichtbaarheid en vindbaarheid. Dit is toepasbaar voor zowel artiesten als auteurs, modellen, filmsterren in SP en anderen die om welke reden dan ook een alter ego of pseudoniem willen opbouwen. Maar voordat ik hier duik, eerst een paar waarschuwingen. Allereerst zijn de tips die ik je geef niet bedoeld om illegale online activiteiten te ontplooien, want dat is strafbaar. Ook moet je oppassen met alter ego's, omdat het door automatisch draaiende algoritmes snel kan worden beschouwd als misbruik en indruisend tegen de gebruikersvoorwaarden of andersoortige bepalingen. Ten tweede, bedenk goed vooraf wat je doel is. En besluit of dit echt de identiteit of het pseudoniem is, waarmee je waarschijnlijk langere tijd en tot ver in de toekomst mee verbonden blijft. Want als je eenmaal een alter ego opbouwt, is het lastig om dat aan een andere naam te koppelen. Als je doet voor een specifieke bedrijfsactiviteit, wees je er dan van bewust dat je de bedrijfsactiviteit mogelijk in de toekomst lastiger kunt verkopen aan een andere partij, mocht dat een ambitie van je zijn. Dat geldt overigens natuurlijk ook voor het opbouwen van bedrijfsactiviteiten onder je eigen naam. Verder moet je oppassen wat je doet, want vrijwel alles wat je online doet wordt gelogd en voor jaren opgeslagen in grote databanken. Denk dus niet dat je 1, 2, 3 een volledig nieuwe online identiteit hebt die op geen wijze is te leiden tot jouw ware persoon. Dat gezegd hebben de Diana, laten we je vraag eens van diverse kanten bekijken. Ik zie als eerste stap het creëren van de identiteit van je alter ego. Ga eens brainstormen over hoe je wilt dat je alter ego gezien wordt... qua persoonlijkheid, kwaliteiten, interesses enzovoorts. Maak een mindmap of beschrijf op een andere manier hoe je jezelf in de markt wilt zetten. Dat bepaalt namelijk voor een belangrijk deel de content die je zult moeten creëren... om een soort van virtuele body te geven aan je alter ego. Beschrijf je alter ego in biografieën van diverse lengtes in 200, 250, 500 en 1000 karakters. Verschillende websites hanteren namelijk verschillende lengtes voor de over xyz-stukjes. En documenteer ook hoe je de andere identiteit wilt neerzetten. Want voordat je het in de gaten hebt, ga je inconsistente data creëren. Hetgeen de geloofwaardigheid van je pseudoniem of alter ego schade kan toebrengen. Het is ook de vraag of je originele identiteit openlijk toegankelijk wilt houden. En mogelijk ook de associatie met je alter ego. Dat bepaalt ook voor een groot deel je strategie. Want als je juist wel de koppeling wilt houden... dan vereist dat een geheel ander aanpak... dan wanneer je zo min mogelijk relatie tussen je ware identiteit en je alter ego wilt hebben. Zoek voor de aardigheid eens op Google, Bing en DuckDuckGo naar je eigen naam... en zie wat er over je te vinden is. Kijk ook eens goed op de sociale media op Google+, Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, Pinterest, etc. Wil je dat het allemaal online blijft? Of moet dat verdwijnen? Of alleen maar voor een beperkte groep zichtbaar blijven? Als je wilt dat content verdwijnt, moet je kijken of je het zelf kunt verwijderen... Of de toegang ertoe kunt beperken, zoals dat bijvoorbeeld kan met sociale media die van jezelf zijn. Sta je op LinkedIn met je eigen naam? Heb je een Facebook-profiel, een Twitter-account, een Google profiel Neem een besluit over al deze verschijningen van je huidige identiteit en onderneem de benodigde acties. Zijn er artikelen over je gepubliceerd die je niet met je nieuwe identiteit in verband kunnen, moeten of mogen worden gebracht? Bedenk dan wat je daartegen kunt ondernemen. Dat kan nog best eens lastig blijken. Om je nog een voorbeeld te geven waar je je reële en virtuele identiteit gemakkelijk aan elkaar gelinkt kunnen worden... Als jij de domeinnaam voor de website over je alter ego registreert onder je eigen naam en met je eigen e-mailadres, is daarmee de koppeling al snel gelegd. Vergeet ook niet dat zoekmachines steeds beter worden in het herkennen van patronen, zowel in tekst als bijvoorbeeld in foto's en video's. Afhankelijk van het feit of je met je echte identiteit geassocieerd wilt blijven met je alter ego, kan het zijn dat je foto's van jezelf moet opsporen en waar mogelijk verwijderen. Kijk ook goed waar je in de sociale media door anderen op foto's bent getagd. Zet in Facebook het automatisch taggen van jouw ware identiteit uit. Dat is een instelling in je Facebook privacy settings. Verwijder eventueel foto's van sociale mediaprofielen of verwijder de sociale mediaprofielen in zijn geheel. En laat professionele foto's maken van je alter ego die je gaat gebruiken voor je promotie. Zorg ervoor dat die foto's echt totaal anders zijn dan foto's die je elders heb staan. De stappen die ik nu heb genoemd even kort samengevat. Neem een gefundeerd besluit over het al of niet creëren van je alter ego. Bepaal hoe je alter ego eruit ziet. Inclusief de karaktereigenschappen, communicatie, interesses, etc. En schrijf ook goede bio's voor je alter ego, een soort van over X, Y, Z in diverse lengtes. Documenteer zoveel mogelijk voor jezelf. Besluit of je ware identiteit moet worden verwijderd of wellicht afgesloten voor de wereld. Zoek zoveel mogelijk verwijzingen naar jouw ware identiteit op en onderneem actie afhankelijk van je doelen. En tenslotte, laat nieuwe foto's maken ten behoeve van je alter ego. Tot zover de voorbereiding dan is het nu tijd voor het beschrijven van de stappen die ik zou ondernemen als ik een alter ego zou willen creëren. Stap 1. Monitoring van je eigen naam en die van je alter ego. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven wat er online over zowel jou als je alter ego wordt gepubliceerd. Door monitoring in te schakelen voor beide identiteiten bereik je een paar belangrijke doelstellingen in één keer. Zo zie je wat er online vindbaar wordt over beide, zo kun je tijdig ingrijpen als je ziet dat er ergens iets fout gaat. Daarnaast kun je zo ook je eigen voortgang in de gaten houden... want als jij begint met het creëren van een online presence voor je alter ego... en onder die naam ook content gaat produceren... dan is het handig om te kunnen zien of het ook opgepikt wordt door de zoekmachines. Je moet echt niet volledig vertrouwen op geautomatiseerde systemen. Het is daarom ook een goede gewoonte om met vaste regelmaat... en een frequentie van zo'n drie tot vier weken... ook handmatig te zoeken op je eigen naam en op je pseudoniem. Ik ken de volgende drie systemen... om gratis een beperkte vorm van online monitoring uit te voeren. Google Alerts, Talkwalker... De links daartoe naar vind je in de, trouwens in de show notes op www.reputatiecoaching.nl 111. Ik zou gewoon alle drie aan het werk zetten. Ongeacht trouwens of je een alter ego of pseudoniem wilt opbouwen of niet, het monitoren van je bedrijfsnaam en je eigen naam is sowieso nuttig. Het stelt je ook als bedrijf of individu in staat om tijdig in te grijpen als er over jou wordt geschreven. Dan stap 2. Reserveer je eigen domeinnaam en maak een website. Indien mogelijk, reserveer een .nl of .com domein met je pseudoniem of naam van je alter ego. Dus bijvoorbeeld jouw pseudoniem.nl of jouw ego.com. Als je grote mate van anonimiteit wenst, laat dan het domein door iemand anders vastleggen... die niet snel met jou geassocieerd kan worden. Zodra je domeinnaam hebt, zet er dan een website op met wat inhoud over je alter ego. Maak ook vooral een over mij pagina. Zet er dan ook meteen de professionele foto van je andere identiteit op... Oh, en gebruik trouwens overal dezelfde profielfoto voor maximale herkenbaarheid. Niet alleen door mensen, maar ook door zoekmachines. Voor de rest hoeft het niet spectaculair te zijn, maar je moet gewoon een online thuisbasis hebben... om vanuit diverse online profielen naar te verwijzen. Zorg ervoor dat je ook onder die domeinnaam mail kunt ontvangen en versturen. Hoe dat precies technisch in zijn werk gaat, wil ik hier niet behandelen. En dan stap 3. Claim je online profielen. Dan is het nu tijd voor het fundament van je online profielen en je online presence. Als eerste Gmail of Google+. Claim een nieuw Gmail-adres en maak daarmee een nieuwe Google Plus profielpagina aan onder je pseudoniem. Upload daar ook weer de foto. Maak een Google Plus merkpagina aan voor de merknaam van je alter ego. Vul de Google Plus pagina en laat die ook zeker verwijzen naar je website. Let op, je mag je paginanaam maximaal drie keer per kalenderjaar wijzigen. Zodra je pagina een aanzienlijk aantal volgers heeft, mag je je naam niet meer wijzigen. Dat zijn de bepalingen van Google. Oh, en verifieer ook je Google Plus pagina. Dan als tweede. Maak een Facebook-fanpagina aan. Maak ook een nieuw profiel aan op Facebook... en gebruik bij de registratie dan natuurlijk... het officiële mailadres van je eigen domein. Als derde, meld je Alter Ego aan op LinkedIn. Mede omdat LinkedIn-pagina's... zo goed scoren in de zoekresultaten. Ga echter geen fake data publiceren. Klim ook in die de Vanity-URL op LinkedIn met je eigen naam... in plaats van de URL met al die nummers erin. En dan als vierde, maak een Twitter-account aan. Ook weer met je officiële mailadres... en post ook een paar tweets. En dan de vijfde, meld je ook aan op diverse... Additionele social media sites, met je pseudoniem natuurlijk, zoals Instagram, Pinterest, Tumblr, LO, WordPress.com, Blogger en dergelijke. Gebruik overal je officiële mailadres. Let vanaf nu op wat je waar doet en met welk account. Blijf alert, want voordat je het weet, zit je onder bijvoorbeeld het verkeerde Twitter-account te tweeten en creëer je verwarring en inconsistentie. Let dus goed op wat je waar onder welk account publiceert. En dan komen we bij stap 4. Verstevig je online presence. Nu de basis is gelegd, kun je online presence verder verstevigen. Daarbij zou ik onder andere het volgende doen en gebruik natuurlijk overal je officiële mailadres van je eigen domein dat je in stap 2 hebt aangemaakt. Als eerste, een account aanmaken op gravatar.com. Wanneer je namelijk ooit onder je alter ego op een WordPress site reageert, wordt veelal de accountdata van het gravatar.com account gebruikt. Zo leg je de link tussen je reacties op WordPress websites en je alter ego. En dan als tweede, een account maken op about.me omdat de BOUTPMI-pagina's dikwijls goed scoren in de zoekmachines. En dan de derde, meld je aan op Yelp en Foursquare. Afhankelijk van hoe goed je gevonden wilt kunnen worden en of je onder je artiestennaam ook online vrienden wilt maken, kun je overwegen om je aan te melden op Yelp, je profiel volledig in te vullen, inclusief profielfoto, en ook hier en daar recensies te gaan posten voor bedrijven. Word vrienden met andere Yelpies en Foursquare-gebruikers en check ook in met je pseudoniem in de diverse locaties die je bezoekt. Hiermee creëer je echt een persoonlijkheid. En als vierde meld je aan op andere review-sites om zo meer body te geven aan je alter ego. Dan zijn we aangeland bij stap 5, eventuele commerciële vermeldingen. Hier kun je zo ver mee gaan als je wilt. Zo kun je overwegen om je bijvoorbeeld aan te melden op Jasni. Deze service is niet gratis, maar de content van Jasni scoort goed in de zoekresultaten, vaak de voorpagina. Dus het kan je helpen je naam beter te positioneren. En dan stap 6, verstevig, indien gewenst, je zakelijke adresgegevens. Heb je een aparte bedrijfslocatie... zet je pseudoniem dan ook in de vermelding op de telefoongids indien gewenst. En als je wilt dat je naam in relatie tot je adres gevonden moet worden... ga dan zoveel mogelijk citations maken. Kort gezegd is een citation een vermelding van je bedrijfsnaam of pseudoniem... in combinatie met het adres, de postcode, de plaats en het telefoonnummer. Stap 7. Ga bloggen en op social media. Om je alter ego dan echt te onderscheiden van alle gepeupel online... moet je onder je pseudoniem gaan bloggen. De interactie aangaan op de sociale media en ook content op de social media produceren... als op Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest en dergelijke. Vergeet ook niet content te publiceren op Google+. Onder je pseudoniem natuurlijk... om daar ook je nieuwe persona virtuele body te geven. En zorg er ook voor dat je onder je pseudoniem wordt getagd... in foto's op Facebook, Instagram en Google+. En ga tenslotte ook video's maken of laat video's maken... die je onder je pseudoniem op Facebook zet... als made op YouTube, Dailymotion en Vimeo. Want ook video scoort vaak ontzettend goed in de zoekresultaten. En dan komen we bij de laatste stap, stap 8. Automatiseer verspreiding van je content. Met behulp van bijvoorbeeld If This Then That, kortweg IFTTT.com en Onlywire kun je je content automatisch verspreiden over een aantal websites en sociale media sites. Zo kun je bijvoorbeeld met IFTTT instellen dat als jij een foto post op Instagram, deze automatisch wordt verspreid via Twitter en naar Facebook, WordPress, Tumblr, Blogger enzovoorts. Als je nu op al die sites en sociale media die ik je heb gegeven... een hoekje hebt geclaimd met je pseudoniem... dan kan het haast niet anders dan dat je een ongelooflijk sterke online presence opbouwt... zeker als je dus consequent en frequent content produceert en blijft produceren. Want daar valt of staat voor een groot deel je online zichtbaarheid mee. En als je dat doet en mijn tips opvolgt... dan domineer je binnen no-time de voorpagina van Google op jouw pseudoniem... of de naam van jouw alter ego. Dan heb ik nog één bonus tip speciaal voor auteurs... Maak ook een audioversie van je boek of laat een audioversie maken om het zo toegankelijk te maken voor de visueel gehandicapten in onze maatschappij. En verkoop dit audioboek dan bijvoorbeeld via Luisterrijk. Dan krijg je ook een officiële auteurspagina op zo'n site van, en in dit geval van Luisterrijk, die ook ontzettend hoog scoort in de zoekresultaten op jouw pseudoniem. En de tweede bonustip is voor alle artiesten, auteurs, kunstenaars en anderen die onder een pseudoniem of onder een eigen naam bekend willen worden. Zorg ervoor dat je op een dusdanige manier opvalt dat iemand voor jou een vermelding maakt in Wikipedia. Zeker als je al het vorige hebt gedaan om jezelf en of je alter ego op de online kaart te plaatsen, dan is dit het allersterkste wat jou kan helpen om je boven alle andere mensen met dezelfde naam als jouw pseudoniem te positioneren. En let wel, ga niet je eigen entry aanmaken, want dat wordt door de community binnen korte tijd genadeloos afgestraft. En als je dan tips zoekt voor daadwerkelijke personal branding van je alter ego, dan kun je via Google meer dan voldoende tips hierover vinden. Daar ga ik in ieder geval vandaag niet verder op in. Nou Diana, dat was een heel lang stuk over het opbouwen van een online persona, een alter ego of een pseudoniem. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad en wellicht zijn er meer luisteraars die hier één of meer concrete handvatten in hebben gevonden. Laat me weten wat je ervan vond en ook als jij nog meer tips hebt voor mensen als Diana. Geef je reactie op www.reputatiecoaching.nl Vorige week vrijdag heb ik een Reputatiecoaching Nieuwsflits geproduceerd. Hierin kwamen de volgende onderwerpen aan bod. Eens.nl en Seedme.nl overgenomen door TripAdvisor. Aantal views van video op Facebook enorm gestegen. Facebook neemt Quickfire Networks over. En als laatste, omvang zoekverkeer op Google is gedaald in de VS ten gunste van Yahoo. De video van deze nieuwsflits heb ik opgenomen in de show notes. Hier in de podcast heb ik de audio opgenomen. Eens.nl, opgericht in 1998, is samen met Seedme.nl overgenomen door TripAdvisor. Eens.nl staat bekend om de restaurantbeoordelingen. Per week komen daar zo'n 4000 beoordelingen binnen voor de aangesloten 20.000 restaurants. En dat resulteert per jaar in zo'n ongeveer 200.000 beoordelingen. 200.000 reviews die per jaar worden gepost op Eens.nl. Eens.nl heeft in 2012 Sydney.nl overgenomen, een reserveringssite. En in ins kun je zo'n 1550 restaurants boeken via de technologie van Sydney.nl. Ik zeg het vaker, je moet niet op één paard werden. Je moet je reviews spreiden. Want als je nu de afgelopen jaren alleen maar veel moeite hebt gestoken en tijd en geld om reviews te verzamelen op ins.nl, ja, waar gaat het over twee jaar naartoe? Dat is nog onbekend. Zouden de reviews als TripAdvisor reviews worden geteld? Of verdwijnen ze helemaal? Ga je, risico's, of ga je reviews spreiden over verschillende sites en begin er alvast nu mee, want dan heb je hebt in ieder geval twee jaar sowieso, want ze blijven nog twee jaar op ins.nl staan. Dan Facebook. Facebook heeft, dat is vannacht bekend geworden, het bedrijf Quickfire Networks overgenomen. Een bedrijf gespecialiseerd in video-encoding technieken. Dat komt waarschijnlijk omdat de video, het aantal videoviews op Facebook enorm groeit. In de Verenigde Staten is het aantal views op, van video de afgelopen tijd gegroeid met 94% en wereldwijd met maar liefst 75%. Enorme groei... Dus je zult ook zeker je bedrijf moeten promoten op internet met behulp van video's op Facebook. Dus niet linken vanuit YouTube naar op Facebook, maar rechtstreeks uploaden naar Facebook. Dat zover over Facebook. In de Verenigde Staten groeit het gebruik van Yahoo en dat gaat ten koste van het gebruik van Google. In december is het gebruik van Google afgenomen van 77,5% naar 75,3%. En daarentegen is het gebruik van Yahoo gestegen van 8 naar 10%. Het komt waarschijnlijk, denkt men, nou de exacte gegevens moeten nog bekend worden... ...men denkt dat het komt doordat Mozilla, oftewel Firefox... ...de standaard zoekmachine per december heeft veranderd van Google in Yahoo. En veel mensen veranderen dat niet terug. Het wordt nog wat als Apple de standaard zoekmachine in Safari gaat aanpassen... ...in ieder geval op de mobiele apparaten. Want om een idee te geven, zo'n 54% van al het mobiele zoekverkeer op Google... ...kwam via Safari in december. Stel nou dat Google dat kwijtraakt... Dat heeft nogal wat consequenties. Tot zover het nieuws uit de nieuwsflits van vrijdag 9 januari. Morgenochtend vanaf kwart over tien geef ik voor Coffee Pitch Apeldoorn een presentatie over het onderwerp Verbeter je zichtbaarheid en vindbaarheid terwijl je bouwt aan je online reputatie. Op de site voor Coffee Pitch Apeldoorn is het volgende te lezen over dit initiatief. Coffee Pitch Apeldoorn is een netwerkbijeenkomst voor ondernemers uit de regio Apeldoorn. Begonnen als LinkedIn groep telt de Coffee Pitch Apeldoorn inmiddels meer dan duizend leden. Elke derde vrijdagochtend van de maand vindt een koffiepitch bijeenkomst plaats in het gebouw ASEC in Apeldoorn. Ondernemers kunnen zich in een korte pitch presenteren aan een grote groep collega-ondernemers of management van MKB of grote bedrijven. Er is ruimte voor discussie, de mogelijkheid om te lunchen en voldoende tijd om te netwerken. De presentatie is in handen van Lilian van de Guchten. Koffiepitch Apeldoorn is een onafhankelijk platform wat volledig draait op de inzet van ondernemers, de leden van de Koffiepitch LinkedIn groep.